langs de entree is gratis. Zin in Zandvoort? Zandvoort is zin in ZFM. ZFM met nu ZFM lunch. Ja, dat doen we natuurlijk in combinatie met sport. Watertoren lunch zou je kunnen zeggen. Watertoren sport lunch zou je kunnen zeggen. Lunchen met salade, Eet smakelijk allemaal. En onze hierheen is ook aanwezig, heen? Ja, gezellig dat ik uh, ook weer hier mag zijn. Ik was een beetje vroeger gekomen vandaag... omdat ik uh, het uh, erg leuk vond dat Heijn den Dunne hier uh, was... Uh, of is uh, om zijn verhaal uh, te vertellen. Want uh, ja, ik ken hij natuurlijk ook uh, goed... omdat ik uh, zelf ook op de baan speel hier. <coughs> Goh, dan krijg ik hem, uh, Charles. Moet je ik, die, <laughs> die Ja, hebben? die visieman's die moet ik weer terug hebben van je. Okay. Maar ja. uh, nee, ik... Uh, ik vind het hartstikke leuk dat de einde is gekomen. We hebben uiteraard ook de andere winnares, de winnares van het groene jasje gevraagd. Maar uh, zij uh, was even niet uh, in staat om hier naartoe te komen. Dus uh, vandaar uh, dat ik het leuk vond om dan maar uh, wat vroeger te komen. Uh, waar ik nog even met jou uh, over wilde praten is over je kleindochter. Ik heb uh, even gekeken op uh, internet naar uh, haar uh, verhaal... En, uh, ja, dit is toch wel een hele... Wordt wel een grote dame straks. Ja, zeer En jij bent eigenlijk de schuld, hè? Uiteindelijk zijn wij toch wel een klein beetje schuldig aan wat ze nu Want er was een toernooitje van ouders of in ieder geval van familie? Een familietoernooi? Ja, nee. Op open golfstand voor het een aantal jaren geleden... had een oude kind toernooi georganiseerd... Toen zei ik tegen mijn klein, dat een jij speelt uh, ook lekker golf, laten we samen dat gaan doen. Maar toen was ze dus al begonnen ermee. Toen was ze al begonnen, en, uh, maar goed, uh, ze zegt, oh dat vind ik wel leuk. En zat een aantal keren op de baan bij ons ook gespeeld, ze ik vind het een leuke baan. En, uh, toen had ze nog niet uh, die techniek dat ze dus uh, zeg maar versloeg, maar ze kon best wel zuiver slaan dus We zijn met z'n tweeën zijn wij de baan in gegaan en uh, uiteindelijk werden we winnaar van het oude kindtoernooi. En dat, uh, dat is hartstikke leuk als je dat met je dochter, met je kleindochter, en toen was ze dus tien, dat je dat uh, gewoon kan doen. En uh, nou, ik weet niet of je het weet, maar ze slaat gewoon, ze sloeg toen gewoon tien jaar, ze gewoon honderd meter. En daar keek ik wel eventjes van op. Want ja, dat is voor zo'n kleine smurf uh, een behoorlijk end. Absoluut, absoluut. Ja. En, en dan nog recht ook. En dat is ook natuurlijk nog wel het feit. Maar met z'n tweetjes en uh, dan zie je er toch van dat het heerlijk is dat je, dat je kleindochter doet. Maar dat je dat dus ook met je kleindochter kan doen. Hè? Want we hadden ja. het uh, in het vorige uur erover dat we dus uh, zeggen dat het is voor, elke, voor elke leeftijd kan je dat doen. En, en ja. dat blijkt dus gewoon zo. Dat je met je tienjarige uh, kleindochter, en ik ben nu uh, na nou, dik in de zestig, laat ik het maar even zeggen. Uh, dat, uh, dat je dat gewoon kan spelen. En dat het, je is gewoon, het is een sport voor alle en je leeftijden. Je bent buiten, dat vind ik eigenlijk. Weet ja. Je, het is, het, ja, natuurlijk is binnensport ook leuk, maar het feit dat je buiten bent en wij spelen. Op de baan eigenlijk altijd. Hè? Als ja. het sneeuwt, spelen we ook. Dan nemen we gewoon gekleurde ballen. Behalve als het heel dik sneeuw ligt. Want dan vind je je bal nooit meer terug. Ja. Ja. Nee. Maar in principe, of dat het nou regent of niet. weet je, Als het regent, doe je een regenpak aan. Je trekt iets over je hoofd heen. En dan kun je ook spelen. Ja, het is niet mijn uh, fa favoriete uh, spelwijze met regenspelen. Maar als het moet, dan gaan we gewoon Nee, Maar iedereen in. heeft dan ja. hetzelfde probleem. Dat is ja. natuurlijk... Het is gewoon een uh, feit. Het is gewoon een feit. En, ja. uh, het maakt ook helemaal niet uit. In de sneeuwspelen is ook nog eens een keer leuk ja. uh, om dat te doen. Dus, uh, en en met... nog even over jouw uh, kleindochter. Uh -huh. uh, zij uh, stond op het bericht uh, wat we gelezen hebben op 5.1 handicap. Uh -huh. Maar ik begrijp dat ze daar uh -huh. nu alweer uh, naar beneden is gezakt. Ja, dat klopt. Ze heeft vorige week uh, in het weekend twee toernooien gespeeld. En uh, bij de toernooien is ze dus onder haar handicap gelopen... En uh, we denken nu dat, uh, ik weet niet helemaal zeker, maar dat ze rond de 4,5 uh, nu zit. En dat uh, betekent dus dat, ze, dat ze eigenlijk een beetje de nul gaat halen. Wat er eigenlijk ook een beetje haar doel is om over een jaar, zeg maar, dat ze dus uh, nul uh, handicap heeft. Ja, en het, het wordt steeds ingewikkelder dan. Want ik bedoel, ik ik vind het, ik heb ontzettend mijn best gedaan om uh, mijn handicap naar beneden te krijgen. Hm. Om in ieder geval onder de 30 uh, te krijgen, want dat was mijn streven vanwege de... Het spel op de ja. Kennemer, dat we als Zandvoorters elk jaar uh, mogen doen uh, ja. één keer. Ga Zandvoort jij daar naartoe? Ja, ik ga daar naartoe. Maar ja, er zit altijd wel een factor in dat je in- of uitgeloot kan ja. worden. Dus, uh, ja, ik hoop dit jaar ingeloot ja. te worden, want ik, ik zit dus nu onder de 30, Dus ik ben ja. ontzettend trots erop. <coughs> maar um, uh, als je dus zo'n lage handicap hebt als jouw kleindochter, dan, dan krijg je... Ja, eigenlijk bijna niks meer mee. Hè? Je krijgt niet meer een slag mee om... om zeg maar nee. op... Uh, nee, dan moet je echt een par halen, anders red je het niet. Ja, ja, ja. je moet dus echt uh, de baan spelen. Zoals, ja, de in, aantal geval, slagen aantal halen, slagen die, halen die, ervoor staan. die ervoor staan. En dat is eventjes voor de, voor de luisteraars die het niet weten... van waar hebben ze het nu weer over. Maar ja. een golfbaan die wordt dus door een uh, professional gelopen... en die slaat hem in zoveel slagen, dus per hol. En als je die in drie slagen doet, dan is dat de par... Ja, van par drie inderdaad. Par, par drie van, van de baan. En mensen die dus een, een, een hogere handicap... die krijgen een extra slag daarop. En zo wordt of twee het verrekt, of, drie. of, drie, of ja, drie. Afhankelijk van je, van je uh, handicap precies. inderdaad. Ik ben ook begonnen met op sommige holes... kreeg ik drie slagen mee. Dus, ja. Maar dan, dan zit je echt wel in de vijftig... Uh, ja. ja, ja, ja. als handicap. Ja, nee. Dit, ik, het is, het blijft, ja, ik kan er niet over uh, nee. gesproken raken. Want ik vind het gewoon een superleuke sport... En, uh, ja, ik, ik zou zeggen, als er ouders zijn die, uh, die het leuk vinden, neem inderdaad je kind mee. Wat ik ook heb gezien, uh, andere jaren waren inderdaad kinderen van, nou, drie of vier jaar. Ja. Echt super kleine kinderen die ja. met, met een plastic stokje daar stonden en daar een balletje stonden te slaan. En het is verbazingwekkend hoe makkelijk en ja. hoe zuiver die kinderen dan slaan. Ja. Want die zijn natuurlijk nog onbevangen en die hebben geen enkele rem en die doen het gewoon. En dat is natuurlijk het begin. Van een mooie carrière, Absoluut. denk ik altijd. als je dat ziet ook op internet. En, uh, al die filmpjes van die kinderen, vier, vijf jaar. Het zijn net uh, wokkeltjes, zoals ik het altijd ja, noem. Klopt. Uh, ze draaien helemaal rond en dan slaan ze en dan draaien ze weer door. En nou, dat hoeven wij niet meer te doen. Prachtig. Dan aan de Of dan kom je niet je bed meer uit. Heb je heb dat, je dat uh, filmpje ook gezien van die jongen die één hand heeft? Ja, ja die heb ik ook gezien. Er is, gezien. Ja. Er is, een, er is een, ja. een jongeman en ik denk dat hij een jaar of zeven, acht ja, is, zoiets. Ja, klopt. En die ja. mist een arm. Ja. En omdat we het straks ook over uh, geefvoetbal gaan hebben... gaan we het straks ook nog even over hebben... wat er op uh, Open Golf, Zandvoort of Op de Junes uh, georganiseerd wordt... vanuit uh, Nieuw Unicum. Hm. Maar deze jongen dus die uh, speelt met één arm... en ja, die slaat een bal hè, en die slaat ze hard en ja. die slaat ze loeizuiver. Het ja. is echt waanzinnig om te zien inderdaad. Ja, van, van, van, Fantastisch is dat, ja. ja. Oké. Okay. Ik uh, wilde ook nog even... Ja, als... Ja, ik wou net zeggen, want het is een sport die je ja. acht dagen in de week eh, moet doen. En dan heb ik er een plaatje ja. voor. Maar goed, uh, maak even oh, een dat verhaal Nee, nee ik, ik vind het goed, want dan ga ik zo meteen het uh, nog over een andere sport hebben. Precies. Acht dagen per week lekker golven. John, Paul, George en Ringo. De Beatles, 8 days a week. Ja, uh, ja gezellig toch? 8 dagen per week uh, golf. Maar niet alleen dat hoor, maar uh, bijvoorbeeld... want je kunt hier trouwens heerlijk op dansen op dit nummer. Uh, wat ik in het uh, Zandvoortse, in het Zandvoorts -blaadje, of de Zandvoorts uh, las... deze week... is dat uh, afgelopen zondag... een team van het Zandvoorts Dance Center... in de Haarlemse Schouwburg... de eerste plaats heeft behaald bij de NK... Dansen en wat voor soort dans, dat staat er dan eigenlijk niet bij. Dat, uh, ik heb geprobeerd om daar iets over uh, te vinden op internet. Uh, maar helaas is me dat niet gelukt. Want ik had daar heel graag iets over willen zeggen. Ze hebben gewonnen in de categorie 1 tot en met 10 jaar, Urban. Uh, en ja, ik, ik vind dat super. Want ja, nogmaals, we hebben het al heel vaak gezegd. Er is nogal wat talent hier in het dorp. En of dat dat nou om dansen gaat. Het is in ieder geval sport. En ik vind het super, echt waar. Gefeliciteerd, uh, dames. En ik weet niet of dat er ook nog jongens bij zitten... maar dat kan ik niet heel erg uh, goed zien op het fotootje. Maar in ieder geval, ik uh, feliciteer ze bij deze. Uh, ik wil ook nog even iets zeggen over uh, het berichtje in de krant... over de wandel Vierdaagse van 2017. Die start op 4 juni. Ook daar heb ik geprobeerd om te kijken of dat er ergens staat uh, hoe laat de starttijden zijn. Maar dat is niet te vinden. Dus uh, bij deze, misschien is er nog iemand ergens die daar iets over kan of wil zeggen. Uh, ze kunnen in ieder geval bellen naar de studio. Uh, maar anders uh, dan kunnen we dat ook per mail ontvangen. Zeg nog even iets over de wandelvierdaagse. Want dan kunnen we dat volgende week in het programma bij ons uh, gaan behandelen. Uh, we hadden het over het uh, Britse festival hè, toen straks. Ja. Uh, ja. Uh, er wordt ook nog iets uh, door uh, de Dunes of door Zonderland. Is het door Zonderland of de Dunes? Nee, we gaan een uh, samenwerking met de Dunes aan. En uh, we gaan in het uh, weekend van 8 juli gaan wij een uh, Britisch Open golfwedstrijd uh, doen. Uh, met, gaan... met, met, een, met een knipoog. Uh, wel met een knipoog. Uh, en die knipoog houdt in dat wij dus een, een, een normale uh, strookplaywedstrijd gaan spelen. Maar daar ook tevens een uh, putwedstrijd aan gaan verbinden. En uh, omdat het toch een Britisch is. gaan we zeggen van de rechtse spelers mogen met een linkse putter uh, proberen de hole te raken. En de linkse uh, uh, spelers, die dus eigenlijk links zijn, mogen met een rechtse putter de hol gaan halen. Dat wordt een heel interessant... Spelletje. Het lijkt me heel erg aardig om te zien hoe <laughs> ja, dat uh, afloopt. gaat Hoe dat lopen. gaat aflopen, <laughs> ja, ja precies. Ja. Goed, nou, uh, ondertussen zijn er een aantal heren binnengekomen. Uh, ik zeg, uh, Henny, introduceer even de heren bij ons. Ja, dat doe ik met het grootste plezier. Dat kun je je wel voorstellen. Want dat zijn uh, mensen die ik een van de mooiste dingen zie, doe in, zie doen iedere week. Namelijk voetballen met gevoetballers. voetballers En uh, ja... Uh, het zijn André Burger en Hans van der Straten. Hans van der Straten is de man die uh, bij HFC het G-voetbal uh, heeft geïntroduceerd. En die daar uh, dag in dag uit mee bezig is, geloof ik wel. Hè? Mannen, welkom. André, neem de microfoon even voor je neus. Want je moet in die microfoon praten, wilden de mensen je kunnen horen. Mannen, het grootste toernooi van Nederland staat morgen op punt van beginnen. Ik, uh, ik denk wel het grootste. Ik weet uh, het niet helemaal zeker, maar... Ik denk, zeker als je aan jeugd denkt... dat het wel het grootste toernooi van Nederland is. Er doen 34 teams aan mee. Ja, Van, ik geloof, 23 verschillende verenigingen. Dus heel West-Nederland, alle voetballers met een beperking... die gaan morgen naar Haarlem toe. Wanneer ben je ermee begonnen, Hans? Met dit toernooi? of met het G-voetbal. G-voetbal is begonnen op 1 januari 2005... Dat is uh, dus ruim twaalf jaar geleden. Uh, toen bij uh, de wedstrijd van uh, de traditionele wedstrijd van HFC tegen de Old Internationals, hebben we voor het eerst uh, in het soort voorprogramma uh, een soort modeltraining gedaan. Dat uh, was nog in de tijd dat Stanley Menzo ook met, uh, met de Old Internationals meedeed en dat de jongens ook allemaal op, op Stanley Menzo een penalty mochten nemen. En daarna is het, uh, maar we hebben we nog een jaartje alleen maar getraind. En in 2006, 2007 zijn we echt aan de G-competitie van de KNVB mee gaan doen. En toen met één team. En middels uh, hebben we vijf teams. Uh, ja. ja, vanaf het ja. nieuwe seizoen vijf teams. Waarvan drie in de reguliere KNVB G-competitie, en twee teams in uh, wat we noemen de Friends League. Dat is een min of meer vrijwillige, heel informele, waar de KNVB overigens ook wel uh, ondersteuning aan geeft. Niet zoveel, want doen de verenigingen zelf eigenlijk. Dus uh, mannen zoals André Burger uh, uh, en, en, en ook nog een paar andere verenigingen, die regelen dan toernooien voor de allerkleinste. Ja. Leuk. André, ja. jullie hebben ook een kampioen. De kampioen? Ja, de, de G1 is kampioen geworden in het... Dat was in april, zei ik, Hans. Ja. ja, ja, ja. Dus het team waar Hans de coach van is. Ja. Het team waar ik zelf coach van ben, die, die werden bijna kampioen in Amsterdam in het najaar. Maar mijn zoon kan het ook beamen, hij zit naast me. Ze hadden net één goaltje tekort. Nou, laat, ja. laat hem even zeggen hoe dat dan. Nou, Jorik, jij mag even. Ik hoorde dat nee, je mag vertellen hoe dat gaat. Oh, hij durft niet. Hij nee, durft niet. Nee. nee, ik durf wel. Oh, oh nou. Nou. nou. Jorik, jullie zijn net niet kampioen geworden. Hoe kwam dat? Nou, de eerste kans hadden we verloren. Ja. En we hadden hem uit onze handen gegeven. We stonden met één om voor, maar in de laatste minuut kwam Friends, de Olie Friends. Maakte 1-1. Dat Olie Friends is natuurlijk een gigantisch grote club, ook. Zijn morgen ook op het toernooi, hè? Ja, maar we hebben wel even een afstraffing gegeven. Ja, en, je, en je pakt ze mooi ook, hè? Ja, 5-2. Hoe, belang, hoe belangrijk is het voetbal voor jou? Dat moet jij zeggen. Ik vind het gewoon leuk. Ja, nou daar gaat het om hè. Ja. ja. Maar nou hebben jullie morgen dat grote toernooi. Kijk je daarna uit? Vind je dat iets bijzonders? Mooi, ik heb wel zin ja. <lacht> nou, ja. Hij zo. heeft het hele jaar over niets anders gesproken. Nee, precies maar En ja. dan zegt hij nu, ja. mooi, ik heb wel zin in. Hé, en je kan aardig voetballen heb ik gezien. Ja. En dat is natuurlijk trots, hè? Daar ben je trots op. Ja. Yep. Ik ben een verdediging. Ja. laat gewoon geen bal doen. Nee, er komt niemand langs, hè? Nee. Want je gebruikt alles. Je beukt ze gewoon onder het kunstgas. Ja. Yep. <laughs> oh. <laughs> André, je bent ook dag in dag uit bezig eigenlijk met het g-voetbal. Het is fantastisch wat jullie doen. Ja, uh, kijk, ik ben daar eigenlijk uh, op een slinkse manier ingerold. Uh, ik ik heb nog twee, twee andere zonen. Die hebben jaren bij de SV Vogelzang gevoetbald. Daar ben ik ook jarenlang uh, ben ik daar leider geweest. En, en toen zij stopte met voetbal. Uh, stopte dat ook, dat leiderschap. Maar, uh, maar bij HFC, Jorik voetbalde daar al. En ze hadden iemand nodig. En ik weet nog dat mijn vrouw, uh, die zat bij een vergadering. En die zei daar ter plekke van nou, ik weet nog wel iemand die dat wil doen. En uh, toen had ze mij dus eigenlijk zonder dat met mij te overleggen. Maar dat vond ik helemaal niet erg. Had ze, me, had ze mij gemeld, had ze gemeld van nou, ik, mijn man wil dat wel gaan doen. Nou en sinds 2011 ben ik dus nu ook coach van een van de teams. En ben ik ook uh, betrokken bij de organisatie van het uh, G-toernooi wat we aanstaande zaterdag gaan, uh, gaan houden. Dat is morgen. Ja, dat is inderdaad de morgen. Dat, oh, morgen ja, je hebt gelijk Jorik. Klopt. En uh, ja, kijk het is gewoon heel belangrijk dat deze mensen kunnen voetballen. Het zijn... Je hebt te maken, ik heb een team te maken met tien hele speciale mooie mensen. En, het, en dan is het juist een hele mooie uitdaging om daar... van tien mensen die zo speciaal zijn... om daar een eenheid van te maken met, met, de, met, de, met de vader van een andere speler. En, nou, en dat is dit seizoen. Het de, de, de traject is altijd lang. Je moet er heel veel jaren voor uittrekken. Maar als er dan ook een, eenmaal een team in staat... nou dan krijg je zoveel energie van terug. Dat is onbeschrijfelijk mooi. En als je dan tien mensen ziet glimmen... dan is mijn dag prima. Morgen ook zie de, Morgen heb ik zoveel zin in. Dat is enorm. Dat die, die energie die zit. Nou, al die, die ik bruis van de energie nu alweer ja, morgen, om te beginnen. Al, morgen, André, af en toe ook afremmen. <laughs> ja, ik moet af en toe worden afgeremd. Ja, ja, daarom ja, maar, ja. Ik ben ik ben heel, een heel actief persoon. Ik, ik ben niet alleen met die met die voetbal bezig, maar ook in mijn werk. En ook ik doe nog andere dingen. Dus uh. hij, is, hij zit ook in de raad van Bloemerdal huh? de gemeenteraad van Bloemerdal. Ja, deze meneer. Ja, hij is ook nog politicus. Ja ook, ja, ook nog, ja. Hey, ja. Waren... Maar dit gevoetbal is wel uh, heel leuk. Je zoon wil ook nog wat zeggen. Ja. Wil Jorik, wil jij wat zeggen? Goed in de microfoon praten. We hadden bij het we waren we kampioen geworden. Ja, echt? Ja, in man. de kwakel. In de kwakel. En kreeg ja. je toen medaille ook? Nee, een grote beker. Een beker? En die staat bij jou thuis waarschijnlijk? Ja, ja natuurlijk. <laughs> <laughs> Hartstikke goed, man. Dus. Hans, het is... Fenomenaal wat jullie doen. Ik wil dat uh, nog een keer benadrukken. Ken jij het Amarant-toernooi? Doen jullie daar ook aan mee? Het wat? Amarant. 2, nee. 3 en 4 juni. Waar is dat? Ja, dat uh, in ba in Barendre? Uh, het G-voetbalweekend. Driedaags voetbalevenement. In, in Tilburg? Gehouden, ja, aan de Bredaarseweg in Tilburg. Ja, ja, nee, daar zijn we een keer geweest. Ik, um, ik ken dat toernooi. en um, uh, Wij zijn daar een keer geweest... En Um, dat is een enorme kermis. Ja. En um, ik heb gemerkt dat een heleboel kinderen. die bij ons voetballen, autistische kinderen. Uh, daar helemaal niet tegen kunnen. Uh, zoveel uh, herrie, zoveel geluid, zoveel stimulansen. Dat uh, uh, die kinderen waren helemaal over hun toeren aan het einde van de dag. Nou, dat is en dat is, ik, ik begrijp dat toernooi eerlijk gezegd niet zo goed. Nee. Het is heel groot. Er zijn een type kinderen met een beperking die daar goed tegen kunnen. Maar wij kunnen... hebben toevallig veel kinderen met autisme. Ja. Nou, die, die, kunnen daar, die kunnen daar niet tegen. Nee. Die, die houden niet van herrie. Die houden niet van ongestructureerd. Ja. Uh, dus uh, ik, ik ken het. En uh, ik heb besloten om met de jongens die wij hebben... Uh, het kan zijn in andere verenigingen dat het anders is. Zeker. Mm -hmm. Want er komen een hoop uh, kinderen op af, hoor. Op dat uh, toernooi. Ja, het is carnavalesk, kind of hè? Ja, ja, het is, het is carnaval. Kijk naar de muziek de hele dag. Mensen als Andy van der Meijden uh, houden zich daarmee bezig. Ja, ah. nou ja, ik weet niet wie ik allemaal gezien heb toen. Maar een heleboel jongens van NAC, uh, van NAC en Den bos die daar rondliepen, ja. betaald voetballers. En uh, ja, en ook ja, de carnavalsverenigingen. Het is één groot carnaval ja. daar. En ja, ja dat is. Ja, ik, ik, ik, wij hebben een heel sober, groot, goed georganiseerd toernooi, waar. Uh, die kinderen ook uh, hun rust krijgen. Uh, en niet alleen maar voortdurend uh, heibel en, en herrie en geschreeuw. Ja, nou, maar ik denk ook dat je, dat je, dat je daar in deze, met deze spelers. dat je toch dan, ook dan je, je doel voorbij schiet. Want als je daar van allerlei toeters en bellen met, uh, op zo'n groot getoenoord erbij gaat doen. Ja, je hebt te maken met. Je hebt een, zoals bij ons ook, we hebben te maken met morgen met ongeveer 400 spelers die daar rondlopen. En die, al, die, hebben allemaal, die zijn allemaal speciaal, maar op, op hun eigen manier. Ik denk van ja, kijk, ze komen voor voetbal. Ze komen niet voor allerlei toeters en bellen eromheen. Kijk, we maken er natuurlijk wel een heel, heel mooi toernooi van met, uh, met muziek. En met, maar het voetbal staat centraal. En het, en het, het plezier van, die, van, die, van al die spelers die dan meedoen, want daar komen ze voor. Ja. En, en, en het leukste is ook dat we dan ook, een, ook echt een, een element inbouwen van dat er ook echt final, halve finales en finales worden gespeeld. Ja. Hebben we hebben een beetje afgekeken van, van andere toernooien. dat dat dan wel. Maar het is wel ook een element waarin dan op een gegeven moment ook een team iets wint. Maar bijvoorbeeld ook... Het is ook heel belangrijk dat die... Bijvoorbeeld zo'n prijs die we hebben... Die is voor alle teams gelijk. Kijk, al die spelers zijn gelijk. Het, het plezier Ik is belangrijk. Ik heb laatst een wedstrijd gezien... Ik geloof dat het tegen OnlyFans was... Waarin een jongen in een karretje... Ja, ja klopt. Dat ja, was een team, van, een team van Jorik was dat. En die ja. ging me snel, joh. Ja, maar die is die, die, dus echt in zo'n vierkant ding, weet je wel, ja. zo'n stellage, liep je mee ja. te voetballen. En die was snel, joh. Die was heel snel, ja. Ongelooflijk. Nou, ja, dan lopen ja. er in dit district, ik, ik ken bijna al die kinderen inmiddels. We zijn er een stuk of vier, vijf die in zo'n karretje ronden. Bij Diels is er ook, uh, is ook een. ook ja. En bij Only Friends, het, Dios is uit Nieuw-Vennep. Ja. Ja. En Only Friends is uit Amsterdam. En daar zijn er nog wel meerdere die, ja. uh, die dus uh, ja, polio hebben gehad of zo. Iets pasties hebben, dus niet geen sterke benen hebben. En het is een soort rollator waar ze in hangen. Um, uh, en, en de slimmerikken die leggen die bal in dat rekje neer. En die je kan niet wat bij ja. Ja. En dan staan die andere ja. jongens die ja. staan tegen dat rekje aan te raggen. Ja. om die bal uit dat rekje te schoppen. Ja. En, en er zijn slimmerikken die dan met dat rekje gewoon zo de doel in de ja. Ja. ja is prachtig. En die telt persoon. dan, hè? En die telt gewoon, ja. natuurlijk. Ja. Ja. natuurlijk ja. Ja. Hans, jullie hebben ook altijd uh, bekende mensen. zowel voor de opening als voor ja. de prijsuitreiking. Uh, wil je onthullen wie er morgen zijn? Ja, nou, wat wel erg leuk is is dat uh, uh, onze nieuwe burgemeester Jos Wiene die komt ja. het openen. En dat is langzamerhand wel een traditie. Want ook bij de gemeente Haarlem uh, zien ze... Dat, uh, dat dit een groot evenement is voor de kinderen met een beperking. En uh, Bernd Schneiders, die is er eigenlijk bijna altijd wel geweest. Ja. En, uh, en uh, uh, Jos Wiene de nieuwe burgemeester... die vond het ook leuk om het te doen. Dat doet hij samen met de voorzitter van de We hebben geprobeerd prominente voetballers... Uh, in te huren voor de prijsuitreiking. Totdat we tot de ontdekking kwamen... dat wij als Koninklijke HVC... eigenlijk zelf een heleboel prominente voetballers in huis hebben. Dus mannen als gert Tameres... Die gaat het doen. Carlos Opoku... De, de Jeffrey ja. Samsin... Super. en verdomd Verdonkschot. Want we moeten 34 bekers uitreiken... en ja. 400 medailles. Ja. Daar ja. hebben we al ja. vier ja. mannen nodig... Ze dus zijn, zijn een het... tijdje bezig gewoon de <laughs> prijs uit te zijn ook wel de prominenten natuurlijk. Ja. ja, dat zijn de leukste voetballers van de AFC natuurlijk. En, en, en tevens het afscheid van, van ja, Jeffrey en van Carlos. Die doen het al een paar jaar. Uh, Carlos en Jeffrey vinden het zo leuk. En, uh, en al die geetjes, die, uh, die, die kennen Carlos en Jeffrey inmiddels ook. En andersom, Jeffrey ja. en Carlos kennen ook bijna alle... Ze kennen zeker Jorik. Uh... Maar het leuke is ook als het de eerste thuis speelt en Carlos die ziet een van de mannen ja. staan, dan gaat hij er naartoe. Dan gaat hij zijn ja. hand geven. Ja. Ik en ja. Jeffrey is ja. net zo hoor. Nou, ja, Jeffrey ook hoor. Ja. Ja. Um, en dat is natuurlijk leuk. En ik merk ook dat, dat voor die jongens is het, is het ook heel erg leuk om bij, bij HFC te horen. Hè? Ze, beginnen, ze ja. beginnen zich nou ook een beetje lid van de club te voelen. En dus ook mee te doen, ze worden herkend. En uh, ja, ze kunnen ook taken en klusjes binnen de vereniging gaan doen. En dat gaan ze in toenemende mate doen. En de wat oudere jongens, uh, niet uit Jorik zelf dan, maar de nog een slagje ouder, van jongens van een jaar of twintig ouder, die gaan vanmiddag ook helpen met doelen schouwen en, uh, ah, en, uh, en eigenlijk alle velden gereed maken voor morgen. En tafels uitklappen. Alles klaarzetten. Alles klaarzetten. Ga jij vanmiddag ook nog helpen? We moeten zo weer terug naar AFC, want we moeten gaan werken. Ja. daar normaal? Het uh, is uh, over uh. uh, uh. uh, uh, uh, loyaliteit van, uh, van die jongens. Dus ik vond, ik, uh, de jongens. Ik kwam Hidde onlangs tegen, dus is mijn buurman. En die speelde dus ook al jaren in een van die teams. En ik zei: terecht, En wanneer word jij nou eens een keer weggekocht door iemand anders? En jij schreeuwde uit de grond van zijn hart: Ik blijf altijd bij HFC. Ja, ja, ja, ja. ja. Dat moet je tegen ja. Carlos op poker zeggen. Ja, ja. Ja, ja. Het leuke is, Hans en, en André, dat jullie ook sponsors hebben. Hè? Want ja, anders dan kan het eigenlijk ja. niet. Vertel. vertel. Ja, ja we, we, we, het kost een hoop geld. We, zeker de manier waarop wij het doen. Omdat we de kinderen goed te eten en te drinken geven. En dat kost natuurlijk wat. Als je ja. 400 kinderen te eten wil geven en we. We zorgen dat de faciliteiten goed zijn. Dat er een goede tent is en dergelijke. Stichting en Zabawas, wat is dat? Zabawas is een, een heel grote stichting. Die. Uh, het is van, uh, van een aannemersbedrijf Zane Verstoep. Zabawas staat voor Zane Bakken, Warsenaar. Dat is een, een vermogensfonds. En het is al de derde of de vierde keer dat zij ons sponsoren. Zij geven ons enige duizenden euro's om, uh, om, uh, om deze dag mogelijk te maken. Dat is leuk. De, en de Ruighokstichting ook. Stichting, de stichting is ook een. Al een paar jaar uh, een trouwe supporter van ons. En, ja. en uh, ja, dat zijn stichtingen die ook aan maatschappelijke en culturele uh, doelen geven. En die willen ook graag aan de sport dingen uh, geven. En dan is uh, sport voor kinderen met een beperking natuurlijk uh, voor hen een ideale uh, uh, ding om, uh, om, om te ondersteunen. Maar ook de Dirk Kuit Foundation ja, doet mee. Dat mee. Komt hij, ja. Dirk? Of komt hij kijken? Nee, Dirk nee. komt niet. Ik heb het geprobeerd, maar ja. uh, hij komt niet zelf. Nee, nee. Vind ik wel jammer. Ja. Uh, en het maar, voelt... wie, maar wie weet? Hij is nu natuurlijk. Uh, hij gaat met uh, pensioen. Niet echt met pensioen natuurlijk, maar ik, ho ik hoop dat we hem dan volgend jaar misschien een keer kunnen strikken. Nou, zou wel leuk zijn. We blijven het proberen. Het is het Jullie... tweede jaar dat Dirk Kuit Foundation nu uh, uh, uh, Ja, geweldig. Uh, ja. Ja. Uh, vijf categorieën. Ja. Hebben jullie op het toernooi? Ja. Kun je ja. uitleggen hoe dat gaat? Uh, ja, zeker wel. Uh, we hebben in ieder geval de, sinds vorig jaar, omdat het team van Hans, die zijn toen bij de senioren gaan voetballen, hebben we een, uh, een, een toernooi voor de, voor de senioren, zeg maar. Dat is vanaf een jaar of 2021. Uh, daarna hebben we de, de JG competitieteams, waar dus het team van, uh, van mij en Jorik uh, in zit. En dat zijn ongeveer, uh, dat zijn er dan twaalf die er dan meedoen. Nou, daaronder heb je dan de Friends League. Dat zijn zeg maar de, de teams waarbij clubs onderling met elkaar afspreken... normaal het hele jaar door tegen elkaar te spelen. En dan heb je nu, uh, daarin heb je drie categorieën, namelijk de junioren. Daar heb je het ongeveer de leeftijd tussen zo'n 12, 12, 12 tot 14 jaar. Uh, de pupillen die zijn ietsje jonger. En de 4 tegen 4, dat zijn echt de allerkleinste. Die spelen dan op een kwart veldje. Uh, en dat zijn dan inderdaad de spelers die zeg maar de minste ja, voetbalcapaciteit hebben. Maar, die wel, maar dan mag je ook met een begeleider mag in het veld meedoen. Dat mag bij de pupillen trouwens ook. En uh, nou, op die manier komen alle mensen... al die speciale mensen aan hun, aan hun trekken. Een prachtig motto. Normaal wat normaal kan. Speciaal wat speciaal moet. Wie heeft dat bedacht? Jij Hans? Nee, nee, nee. Dat... Uh... Waar komt, waar komt dat ook weer? Ik geloof dat OnlyFans Only uh, uh, Only ja. dit motto ja. ook gebruikt. Ja. Fantastisch ja. motto, ja. jongen. OnlyFans ja. ja. is natuurlijk een fenomeen. Hè, dat, die, die, die, die, die, die, in Amsterdam, daar kijken wij ook vaak naar. Het is een, een, een club voor alle sporten, met een, kinderen met een beperking. En wij zijn een onderdeel van koninklijke KFC en wij doen alleen maar voetbal. Maar in Amsterdam is er geen één voetbalclub die een G-afdeling heeft. Want alle voetbalverenigingen in Amsterdam hebben besloten, wij sturen kinderen met een beperking... sturen we naar OnlyFriends. Die hebben een prachtige accommodatie nou. in, in Amsterdam-Noord, nou. uh, aan de ring. En, maar daar kun je dus ook zwemmen en judo en basketballen en weet ik het allemaal, atletiek. Uh, alle sporten hebben ze daar. Ik hoop dat er wel 500, 600 kinderen lid zijn daar. En wij hebben nu uh, iets van 50, 60 kinderen uh, uh, met een beperking bij HFC... Maar daar zijn er natuurlijk. En zij hebben ook wel ietsje meer voetballers dan wij. Ik denk dat zij uh, iets van 70, 80 voetballers ja, hebben. Ja, ze hebben daar echt... Uh, JG-team zal 4 en senior ook een ja. stuk of 4, 5. Ja. Dus hebben ja. ze daar wel meer dan 100 leden die voetballen. Ja. Maar ja. HFC, meer dan een club, heeft van zijn gewonnen. Iedereen. <laughs> zijn er ook meisjes die mee voetballen? Ja, niet veel. Jammer genoeg. Ik denk dat we er nu een stuk of 4, 5 hebben. Maar... Er wel eentje die ontzettend goed kan voeren. Ik ga ja. de naam even noemen. Soraya van Netten. Leuk. Die, uh, dat is echt een hele goeie. Uh, ja, en dan hebben we nog Isha. En Pien. En, en Bianca, geloof ik. Ik ken ze, ja, ik ken ze wel alle vijftig, hoor. <lacht> ja, ja, ja, ja, ja. Nou, dat kan ik barmen. Ja. Ja, ja, ja, ja. Maar, maar hoe, hoe werkt dat dan? Er Het wordt lot gewoon tussen, gewoon elkaar, tussen ja. die jongens. die, ja, bedoel, ja. die speelt gewoon nou, voor Nou, Soraya, die is een beetje... Nou, 15. Uh, die wordt een beetje groot. Ja, die wordt een beetje groot. En, en dat is, moet zeggen dat uh, het jongens, als, als zij jongens poort, en dat doet ze regelmatig, dat die jongens dan wel eens. Uh, vinden uh, ze maar, dat lastig? Uh, dat vinden de jongens lastig. Okay. Ja, ja, ja, <laughs> ja, ja, ja. Ja. ja ik, ben, ik ben haar coach. Je zit in het team. Uh, in dat, nou, ze gaat. Uh, bij tegenstanders ook, nou, ze gaat ze voorbij en uh, paast goed. En ze hebben gewoon heel veel voetbalinzicht en het ja. uh, gaat prima met hè? Ja, ja, En ze staat, er, ze staat er mannetje hoor, of vrouwtje, ja. zoals je het wil zeggen. Ja. Ja. Maar het is gek. Dat, Een echt talent. Uh, dat, uh, uh, nou ja, autisme komt, geloof ik, ook wel iets meer voor. We hebben veel autistische kinderen. Dat komt volgens mij meer voor bij jongens dan bij meisjes. Uh, dat, ik weet dat niet zo precies. Maar bij het syndroom van Down bijvoorbeeld... Uh, dat, de, daar hebben we natuurlijk ook aardig wat... een stuk of tien denk ik... met het syndroom van Down in de, in de groep. Uh, en uh, dat zijn over het algemeen... de minst mo moeilijke kinderen natuurlijk. Die zijn heel makkelijk, vrolijk. Uh, gezellig. gezellig. Altijd, uh, en, ja. uh, maar er zijn geen meisjes bij... En die zijn er natuurlijk. Ja, met die zijn er. Jongens, er ja, dat is wel, maar ja, nou ja, die gaan paardrijden of zo. Maar ja. veel. Nou, bij deze een oproep misschien dat er uh, mensen zijn ja, die, ze een en die welkom, zeggen: maar, van, uh, ja. ga, ga over En we hebben tegenwoordig ook uh, dames als trainer. De, de, de, we hebben een paar hele leuke uh, stagiaires van het CIOS. En er zijn speciale opleidingen voor sportleiders, ook voor kinderen met een beperking. En bewegingsagogie, weet ik hoe die opleidingen allemaal heten. En... Uh, en ze vinden het hartstikke leuk om bij ons stage te lopen. Dus we hebben wat dat betreft nu ook... We zijn ook een leerwerkbedrijf geworden, zoals dat heet. En ik ben leerwerkmeester geworden. Ja, <laughs> ik moet ze begeleiden bij hun, bij hun stage. En dan doen ze een jaar mee met ons. En dat is voor ons natuurlijk heerlijk. En er zijn dus ook een paar meiden bij. Ja, heel goed. Ja. Nou, het mooie ervan is dat je dan... Dat heb ik toen de jaren in zien ontwikkelen. Op een gegeven moment kwam er één student, twee studenten. Blijkbaar bevalt het ze heel goed. Binnen hun opleiding geven ze dat dan blijkbaar door, want nu ze nu lopen er steeds meer. Ja, we hebben er nu. Maar dat is ook hele goede, gewoon hele goeie. En die hebben dan ook goede klik met die groepen. ja, en ja ze vinden het geweldig om te doen. Ja. En we hebben een jongen Ruben Smit die uh, ja. dat is een hele goeie. Ja. Die zit nu in de eindfase van zijn studie volgens ja. Ja. mij. Maar die traint dan al alle teams uh, om en om. Maar het is hoe die hoe die jongen dat doet en die klik met die met die spelers, het is gewoon geweldig. We gaan even een stukje muziek tussendoor draaien. En dan ronden we het zo eventjes af. En hebben we hebben een verzoekje rond deze tijd voor de Collective Explosive. Ja, die hebben we vorige week nog even iets over zeggen, Charles. Ja. Uh, vorige week hebben we dat ook gedaan. Maar ik wilde heel graag dat de band ook ging horen wat ik overigens ging zeggen. Zij zijn een redelijk nieuwe band. Ze spelen hele... Mooie muziek. Het zijn zes uh, zeer enthousiaste mensen. Zang, drums, contrabass, trompet, gitaar, alt en bariton, sax en dwarsfluit. En het is een, uh, een mix van uh, muziek uh, van vroeger. Als je het zo mag zeggen van de jaren 50 en de 60er jaren. Uh, een klein beetje rauwe soul, jazz, rock'n'roll en surf invloeden. En uh, we gaan dat uh, nog een keer uh, spelen. Maar ik heb de indruk dat Charles het een beetje verkeerd uitsprak. Het is toch collectief... Explosief. Collectief. Explosief de band. Nou, maakt niks uit. In ieder geval het nummer wat, uh, wat uh, nu gespeeld uh, gaat worden... dat is een uh, nummer wat zij net hebben uitgebracht. En uh, Jossu heet dat nummer ook weer? come and get it. Dank je wel. Nou, Jorik, die zegt net uh, de beker staat in de auto, maar uh, ja, Jorik, we kunnen dat natuurlijk niet zien. Je zou hem kunnen beschrijven, maar jij weet toch hoe die eruit ziet? Ja, het is een voetbalbeker. Ja, een grote? Uh, het is min maat, zoiets. Oké. Okay. Ja. helemaal goed. <laughs> maar um, wat wat doe je nog meer behalve voetballen? Zwemmen. Zwemmen? Paardrijden. Jeetje, je bent hartstikke druk, jij. Ja. En ga je nog naar school? Ja, maandag, maandag, woensdag, donderdag en vrijdag. Je hebt eigenlijk een hartstikke druk programma. Ja. Ben je wel eens thuis? Soms. <laughs> ja Nou, maar dat is heel goed. En wanneer heb je vakantie? Komt er een vakantie al aan of is die al begonnen voor jou? In juni. In juni krijg je vakantie? Ja. Oké. Okay. Ga je nog iets speciaals doen in de vakantie? Nee. In, helemaal niks. E, helemaal niks. Nou, dat is ook relaxed, want je hebt het zo druk het hele jaar... dat het misschien wel lekker is om gewoon niets te doen in de vakantie. Ja, En dat, dat paardrijden, waar doe je dat? In In Hollegom. Is dat een speciale manege? Hebben ze daar speciale uren? En, en, en hoe gaat dat? Je, je, je wordt op het paard gezet en ga je dan in de bak rondjes lopen... of gaan jullie ook wel eens naar buiten toe? Ook soms naar buiten, als het lekker weer is. Zo, dat is wel een feestje. Ja, je bent een komt eigenlijk, dat je zoveel dingen kan en mag doen. Ja. Ja, is er een paard waar je graag op zit? Of zeg nee. je van, het maakt eigenlijk niets uit? Voor mij maakt het niets uit. Ze zijn allemaal lief? Ja. ja zo, je bent er nooit eraf gegooid dat ze een keer zijn gaan bokken of zo? Nee. Nee hè? Nou, dan heb je wel vertrouwen erin, want dan hebben de paarden in jou ook uh, vertrouwen. Heb jij uh, nog iets met uh, G-voetbal, Hein? Uh, nee, nou, zover. Ik vind het uh, altijd fantastisch als mensen sporten. En uh, met name, dus uh, ook dat deze mensen ook de kans krijgen dus om te kunnen sporten. En uh, dus er zijn ook heel veel mensen nodig die dus deze mensen, de, de, de G-mensen ook laten voet, uh, voetballen. En uh, wat ik dus, uh, ja, daar zo mooi van vind, dat ze dus ook de kans krijgen om gewoon een team uh, te doen. En met elkaar bezig zijn en uh, daar ook hun spelplezier in vinden. Want ik zit hier aan tafel en ik kijk eventjes naar Joring en denk maar ja, dat is prachtig. Dat, uh, dat, Enthousiasme dat, straalt er patter vanaf, ja, eigenlijk. Precies. Ja, dus, ja, en ik denk dus ik dat, denk dat, dat uh, uh, teamsport hè, zeker ja. voor autistische kinderen. Ja. Autistische kinderen die hebben, die hebben de neiging, uh, ja, Achter de spelcomputer te kruipen, veel binnen te zitten. Uh, dat zijn niet zulke buitenspelers. En samen. Uh, en, en dat, nou, dat heb ik dus echt gezien in de loop der jaren. Uh, dat de ouders zo blij zijn dat die kinderen voetballen leuk vinden. Want daarmee. Uh, ze hebben sociale contacten. Ja. En uh, zeker de teams die al wat langer bestaan. De jongens die. die uh, dat zijn toch wel. Zijn vrienden, vrienden geworden. Ja, die komen ja. bij elkaar op de verjaardag ja. en zo. En dat is. Dat opbouwen van zo'n sociaal netwerk, dat is. Dat lukt eigenlijk in een sportvereniging toch ietsje makkelijker dan op school. En, uh, en dus daarom is vooral dat teamsport. Het is natuurlijk de hartstikke leuk als kinderen paardrijden en zo. Dat vind ik allemaal prachtig. Maar volgens mij is het. Dat samen dingen teamsporten, doen. Teamsporten, ja. Teamsporten, dat is. Ik denk voor de vorming en. En, en voor het gevoel van. Van die kinderen, die jongens en meisjes, ontzettend belangrijk. Vrienden... Dat, is wat, dat is, heb ik wel geleerd in de vriendenconnecties zijn heel, heel sterk. Ja, ja zeker. Fantastisch. Ja, ja, ja. Wat mij opvalt op jullie trainingsmiddagen, dan heb je dus een heel veld... en dan heb je die groepen echt verdeeld. Hè? Ja. En dat is ook wat mooi op het toernooi gebeurt. Ja, ja, dat zijn ongeveer de categorieën ook. We hebben vijf categorie... Wij hebben ze tijdens de training in vier categorieën verdeeld. Uh, het is toch wel leuk om allemaal samen te zijn... Het is natuurlijk wel lastig omdat we dan heel veel mensen nodig ja, hebben. Ja. Maar goed, dat lukt. En Eigenlijk is dat geen enkel probleem. De begeleiding om dat voor elkaar te krijgen. Dat is, er zijn natuurlijk heel veel ouders ook die, die er nee, zijn. Nee, dat doen we dus eigenlijk liever niet. Nee. niet? Nee. Nee. Hij is een, een relatieve uitzondering. uitzondering. Uh, en ouders hebben het over het algemeen uh, toch moeilijk... om uh, afstand te nemen van hun kinderen. En uh, We zien op woensdagmiddag veel moeders erbij. Ja. En als een kind... Valt, dan zie ik zo'n moeder het veld oprennen. En, en, en die mannen, want ze zijn bijna alleen maar mannen die trainers zijn. die pakken zo'n jongen op en die zetten hem op zijn benen. en die zeggen van: hup, doorvoetballen. En die moeders, die zijn toch ietsje ja. zorgzamer daarvoor. Maar je hebt en, wij, en wij zeggen van: achter blijven. Ja, ja. Wij, wij lossen het op. Ja. Het ja. is goed als ze erbij zijn hoor, maar toch, wij, wij, wij gaan op een. En een hoop van die kinderen hebben. Ja, ik weet niet of ik het tegen jou mag zeggen. Maar ja hoor, die komen alleen maar vrouwen tegen. Hè? Ja. Nee, maar op dat school, is gewoon zo. Het is bij het is de jeugdzorg. Realiteit. En, en, en, en er zijn ook een heleboel ouders die zeggen. Mannen, die komen ze bijna niet meer tegen. En die gaan toch op een iets andere manier met die kinderen om. Ja. ja. ja. Ik wil niet zeggen dat het één slecht is of goed. Maar volgens mij is het goed dat je het alle twee meemaakt. Ja. Volgens mij is het heel natuurlijk als je een vader en een moeder hebt. Irene die had het net al met een oproep... Eigenlijk voor uh, ouders of kinderen die er nu nog zitten te luisteren. Iedereen kan terecht bij HFC. Ja, ja, Hfc is ja meer, wij, hebben, wij hebben geen... Uh, maar geen, uh, bijvoorbeeld Bloemendaal. Die ja, dat, dat, smeken om spelers. Ja, ja dit, dit, dit, dit, we hebben in de, in de regio... Zijn er eigenlijk twee verenigingen die nu ook wat doen. Dat is Bloemendaal, maar daar gaat het niet zo goed. Die hebben ook alleen maar volwassenen, dus geen kinderen... En HBC in Heemstede hebben ook alleen maar volwassenen. Die werken samen met Overbos in Hoofddorp. Daar zit de jeugd. Dus uh, als daar jeugd van Overbos door wil stromen, dan gaan ze bij HBC spelen. Ja, dat is heel jammer. Uh, um, ze doen ook wel een beroep op ons. Want, um, ze zijn een stuk jaloers op, op, op, op maar, HFC. Omdat ja. wij hebben geen enkel pro probleem om om spelen. We hebben er, we hebben er zat. We kunnen teams uh, meer dan vullen. En op de een of andere, het heeft toch ook ja, misschien iets te maken met, uh, met de groep mensen die het uh, doet. De, uh, uh, ik kan het niet anders verklaren, want bij Bloemendaal is het ook leuk. Het ook een Jimmy, prachtige Jimmy Van Schie vraagt geregeld op Facebook uh, spelers, kom er alsjeblieft bij. Ja, uh, ja. Die, en, en die is dus dik bevriend met de jongens van de HFC. Ja, ja, en ja. die stuurt dan op Facebook naar mij een uitnodiging, kom je? Zo, ja, ja, ja, ja, ja, ik ja, kan ja. morgen niet, want ik heb een toernooi in Purmerend. Maar ja. anders zou ik er ook ongetwijfeld ja. bij geweest zijn. Hey, en ik wil nog één dingetje zeggen, hier over hulp. Uh, um, we hebben ook goede contacten met Chris Christensma van de haven van Zandvoort. En, Geweldig, hè? En een van de dingen die zo ontzettend leuk is... dat Chris zegt van, kom maar met de hele zooi. Ach. En uh, we gaan op 12 juli, geloof ik, als einde van het seizoen... Gaan we met al die kinderen... Die, die stoppen we dan in wat oude NZH-bussen... Van, van het museum, he, van die klassieke bussen... Want die jongens helpen ons ook een beetje. En dan moeten we wel wat betalen voor het museum. Maar dan gaan we met twee, drie bussen gaan we naar de, de haven van Zandvoort. Gaan we eerst een uur voetballen op het strand. Zo van vier tot vijf. En dan om vijf uur gaat die hele zooi de haven in. En dan worden de, al die 40, 50 kinderen worden vrijgehouden door de haven van Zandvoort wat krijgen ze te eten en te drinken? Nou, nou, ja, en, niet, en niet misselijk, hè? Kan ik je meedelen? Nee, nee, het is, nee, nee, Chris, die, die, uh, die doet dat, uh, die maakt een prachtig buffet. En, uh, hem, uh, nadat ik, die, uh, Chris is natuurlijk ook een HFC, ja, dat weet ik wel, maar, maar het is toch, we, we komen, we komen met de hele. Goed gemeente op 12 juni naar Zandvoort. Ja, dus als het morgen Haven. niet kan, beste luisteraars, om even bij HFC te gaan kijken. dan moeten jullie echt 12 juni hier op het strand gaan kijken. Want het juli, hè? Of juli, hè? He? Juli. Het ja. is één groot feest. Ja. Muziek. Meest. You, I'm cold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 een prachtige tekst en wat een prachtig nummer. Wat vonden jullie ervan, Hans? Ja, ik moest aan Rams Schaffie denken. Uiteraard, Ramsey Schaffie en Lisbeth List hebben dat uh, samen ja. getolkt, uiteraard. Ja, nee, nee, maar uh, uh, uit. deze versie, die is van de zoon van Charles, Sven. Ja, oh. Sven, nou. Sven, ja. Sven eh, is wel heel bijzonder. En Frans is he? he? ja. heel goed. Ja, dankjewel. Ja, samen met uh, <laughs> de Liefste, Gerard Alder Liefste. Oh, ja, die Alder Liefste, de laatste keer dat ik... Uh, Ramse Schaffi heb zien optreden was op bevrijdingspop ja. en toen werd hij begeleid door die band van Alderliesten ja. uh, Gerard of Rob hoe heet ja, Gerard Gerard Alderliesten Ge Gerard Alderliesten ja. Ja. ja dat was heel indrukwekkend Het was het openingsnummer van bevrijdingspop ja. wat vond je ervan? Nou, nou, ik vond het weer zo'n uh, kippenvel eigenlijk als je daar naar <laughs> luistert hè, je hebt er een paar nummers die blijven gewoon hangen dit is er eentje van het is prachtig uh, gezongen ook eerlijk gezegd dankjewel nou, ja. Ja. ik zal het dan hem doorgeven de dus chef ja. <laughs> Ik kijk ja. op mijn klokje mensen, we hebben nog een minuutje of drie te gaan. Ja, ik uh, ga even bedanken, maar we willen toch nog wel even horen wat uh, André ervan uh, vindt. Ja, uiteraard wil ik uh, reageren. Ik, ik, ik moet zeggen het is niet niet het genre waar ik normaal naar luister, maar ik moet je zeggen dat ik dat ik dit wel heel mooi vond. Oké, okay, dankjewel. Nou, Echt? Dan nee, dan word, Kijk ja, is goed. andere andere wil ik van een je. Een... Mooie muziek vind ik. <laughs> nou, dat bedoel ik. Andere, ik wil uh, van jou weten waar, waar, je, waar je dan wel naar luistert. Wat is jouw jou genre muziek dan Dat weet ik helemaal niet van Nou, ik zit vooral in de auto, of zit ik regelmatig uh, Slim FM aan. Dat is van die harde van die pompende muziek. Oh, en dat <laughs> ben nee. ik ook wel mooi, ja. Nou, dan was je helemaal, helemaal, helemaal terecht gekomen <laughs> vandaag. Is, maar goed. Ja. Ja. Ja. Ik uh, wil uh, even gaan uh, bedanken, want uh, vandaag uh, waren we weer uh, gezellig. Een volle uitzending. Ik uh, bedank uh, Hans van der Straten, André Burger voor hun komst hier naartoe. En uiteraard uh, de grote divet Jorik, Jor Jorik Burger. Jorik. Jorik. Ja. Hartstikke Bedankt. goed dat je er geweest Morgen bent. te zien. Morgen Om. te, Om. te van zien. Hfc. Bij ja, HFC. Vanaf half, dus half tien ja. tot een uur of twee... Uh, dus uh, je kunt daarna naar tot, tot half drie. Daarna kan je nog lekker naar het strand. Hey, hey. <laughs> ja, <hier. laughs> nou, is heel snel dan, want ik moet We gaan. We zijn de duim niet omhoog op Facebook te zetten. Heel Van goed. Ons onze eigen clubpie. Heel goed. Goed, ik ga bedanken in ieder geval Charles Duif voor de techniek. Dankjewel, Charles, dat je gedaan, hier voor heer. ons hebt gedaan. Jos de Jong voor de redactie en de koffie vandaag. Ron Perenboom die is al weg. Maar ook Ron bedankt. Henny, Rukert, dank je wel dat je er geweest bent vandaag. En ik wens iedereen een fantastisch en een sportief weekend. En laten we vooral niet vergeten... He Heijn, dank je wel, Heijn den Dunne. Heb... Dat je hier drie uur hebt gezeten en het met ons hebt uitgehouden. Ik heb het met veel plezier gedaan. Goed zo. Dank je wel, Ook dat je er op de achtergrond bij was. Uh, dat is de vrouw van Heijn. Die mogen we zeker niet vergeten. En uh, nou, we hebben nog uh, één muziekje, denk ik... Uh, en dan zien wij elkaar volgende week weer. Bedankt en voor jullie luisteren. En <laughs> We nemen afscheid van, uh, van uh, Watertorensport vanmorgen met Phil Collins nog een stukje. En dan gaan we weer naar het nieuws en de reclame. Heel fijn weekend allemaal. Dag.